Paulus en zijn vrienden maken moeilijke uren door in het grote bos. Daar neergeslagen zitten ze bij elkaar voor de kabouterboom, wachtend op iets wat er met Joris zal gaan gebeuren. Maar ze weten nog geen van allen wat dat voor iets zal zijn. Joris kijkt zwarter dan enig vispaard ooit gekeken heeft. Paulus heeft diepe rimpeltjes in zijn voorhoofd. En Oehoeboe pijnigt zijn wijze uile hersens af om een verstandige oplossing te vinden. Tja, je vroeg of ik er al iets op wist, Paulus. Volgens mij zou het het beste zijn om Joris onmiddellijk naar bed te brengen. Goed onder de boot. Eis op het hoofd en kruik aan de poten. Ja, of misschien ook wel een kruik op het hoofd en eis aan de poten. Maar, Oero, Boeroe, oe, oe, oe, dat houdt Joris immers niet uit. En eh, wat denk je er nou mee te bereiken? Dat weet ik ook niet. Maar dan doen we er tenminste wat aan. Ik geloof niet dat we er iets verder mee zouden komen. Oh, hola. Wat zie ik daar voor schaduw over de grond glijden? Dat is de schaduw van Salomo. Die vliegt al een boos over onze hoofden rond. Waarschijnlijk durft hij ook niet naast Joris te gaan zitten, uit vrees voor het groeps. Salomo, kom maar gerust bij ons. Van hoepsen is geen sprake meer. Oh nee, oh, oh daar kom ik ook bij. En uh, waarom hoepst Joris niet meer? Omdat hij bedoverd is door eucalyptus. Wat ze nou precies met hem gedaan heeft, weten we niet. Maar hoepsen is er niet meer bij. Mee. Ach, dat spijt me nou toch echt. Joris was juist zo'n gezellige hoepser. Zonder gehoepsen lijkt hij me erg saai. Inderdaad, Salomo. Zoiets dergelijks zei ik ook juist. Ik zei, uh, niet waar, Paulus. Ik zei dat het heel en al zeer buitengemeen nogal wel zo tamelijk jammer zou zijn... als we Joris nooit meer zagen hoepsen. Ja, ik dacht anders dat jullie allebei nogal tegen hoepsen waren. Niks voor heel en dan niet. Uh, wij kunnen wel tegen een hoepsje, uh, Salomo. Maar wij wel. Al zijn we dan oude en wijze vogels, een hoepje, zo van tijd tot tijd, dat kan echt geen kwaad. Nou, Joris, je hoort het. Hoegeboer en Salomo hebben je niet alleen je springerigheid vergeven, maar ze vinden het nou zelfs jammer dat je niet meer hoepst. Oh, ja, ik hoor het, maar ik hoeps nooit meer. Als Joris dat gezegd heeft, met een heel droevige snuit, begint er in de struiken iemand geluidloos te grinniken. Die iemand is eucalyptus. Dat spreekt wel haast vanzelf. De heks is al die tijd zorgvuldig in de buurt gebleven, want ook zij wacht op de uitwerking van haar toverkunst. Ja, ja. Daar wacht ik op. ik de opassen en vooral niet te hard praten, want ze mogen me volstrekt niet horen. Ze hebben er geen idee van hoe slim ik dit alles heb meegepikt. Ze denken dat die toverspreuk zonder meer zal gaan werken. Maar nee, zo is het niet. Zoals ik die spreuk op dat papiertje heb geschreven, wat Joris heeft opgegeten, ontbreekt er nog één woordje aan. En dat moet Joris zelf uitspreken. En als ik het zo eens bekijk, dan zullen zijn vrienden er samen wel in slagen, om hem zo ver te krijgen, dat hij dat woordje vrijwillig uitspreekt. <lacht> nog maar even geduld, Eucalypta. Het lukt vast. Eucalypta? die zich had opgericht om het kleine gezelschap bij de Paulusboom beter te kunnen bespieden, laat zich weer in het struikgewas zakken en wacht geduldig op de hervatting van het gesprek. En juist nu steekt Salomo een poot omhoog en zegt met een slimme uitdrukking op zijn snavel, Ik heb er nog eens over nagedacht. Joris is in de put en we willen hem er graag uithelpen. Ja, zo is het, Salomo. Ga door. En waarom is Joris in de put? Hè? Omdat hij niet per hoepst, waar of niet? Een even nadenken, Sarbo, Joris, in de put, omdat hij niet meer hoopt. Ja, dat klopt, geloof ik wel. Ja, dan weet ik een mooie oplossing. Joris gaat weer hoopsen, dan is hij ook niet meer in de put. Ja, dat valt te proberen. In de struiken knikt Eucalypta hevig met haar hoofd. Ank, ik hoops niet meer, nooit meer. Ach, je bedenkt je nog wel. Zou je nou niet nog één keertje van hm, hm, ons een plezier te doen? Ja, toen, Joris. Laat je nou toch niet door zo'n heks op de kop zitten? Het is veel beter om die hele eucalypta te vergeten. Ja, ze heeft je natuurlijk alleen een beetje bang willen maken met dat papiertje en die rare toverspreuk. zou jullie dat heus denken? Hè? Wel ja, hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik geloof dat Salomo gelijk heeft. Hoeps, jij maar weer eens lekker, dan zal je je vast veel beter voelen. waarom ah, ah, kom maar. Dan zal ik het nog één keer proberen. Let op, uit de weg. <totstuk> <totstuk> Dat was een hele zeer groot soort hoeps. Mooi gedaan. Ik ging alweer om de stem Alleen zie ik Joris nog helemaal niet meer. Joris, waar ben je gebleven? <totstuk> Wie oh, lieve hulp, daar heb je eucalyptus. Die heeft in de struiken zitten loeren. Ja, yeah, vrienden, zo is het. Ik ben in de buurt gebleven om er zeker van te zijn dat alles goed ging. En het ging goed, het ging best. <lacht> het ging best? Wat bedoel je daarmee? En waar is Joris opeens naartoe? Hey, wat jullie nou zien, vrienden, is de uitwerking van mijn toverspreuk. Joris is weg. Ja. Yeah. Bel weg! Eerst was ik bang dat Joris werkelijk nooit meer zou hoepsen. Dat zou erg jammer geweest zijn, want dan was het laatste woordje van mijn kostelijke toverspreuk niet uitgesproken en zou die spreuk zijn uitwerking gemist hebben. Maar gelukkig zijn jullie er met vreemde krachten in geslaagd om Joris nog één keer te laten hoepsen. En die ene keer was net genoeg. <lacht> Knap knappe hè? Dus daar zat jij op te wachten. Dat heb je heel verstandig opgewerkt, vroeger Daar zat ik inderdaad op te wachten. En wij, wij hebben je dus niets vermoedend geholpen met je boze plannen. Ja, ja, dat hebben jullie. En nog hartelijk dank voor die hulp. Het was fijn, hoor. Maar, maar wat is er dan nou met Joris gebeurd? Hij is weg, dat zei ik toch al. Joris ja, dus is inderdaad heel en dan nog wel zo tamelijk weg. Spoorloos verdwenen. Ook jij, Salomo, Maak daar een slimme opmerking. Joris is verdwenen. Ik ben blij dat jullie het nou alle een in de gaten hebben. Maar waarheen? Waar is hij naartoe? Ja! Yeah. Dat is nou eens iets wat om de eucalypta jullie niet aan de neus in de stafel zal hangen. Dat verklap ik lekker niet. Jullie mogen dat zelf gaan uitzoeken. Het is een allerradig straatzetje wat ik jullie hiermee opgeef. Rera, waar is Joris? Ga maar in de gang. Ga maar zoeken. Het enige wat ik jullie zal zeggen is dat hij die kant is opgegaan. Die, die kant op? Dan moeten wij ook die kant op. Oegeboer, Salomo, jullie gaan toch wel met me mee? Wat dacht je, Paulus? Natuurlijk gaan wij mee. En wij zullen jouw heus niet in de steek laten. En Joris ook niet. Zo mag ik het horen, ja. Daar had ik ook op gerekend. Als ik eerst Tjoris me uit de weg heb geruimd, zullen de ik dit bij mezelf, dan zullen de anderen uit eigen vrije wilden wel volgen. O, oh, Eucalypta, wat gemeen is dat dan weer van jou. Wat vals en wat lelijk en wat... Spaar je krachten, Polis. Je zult ze echt wel nodig hebben. Ja, die krachten bedoel ik. Mag ik jullie nog allemaal van harte een goede reis wensen? Ik heb nou gedaan wat ik kon en ik kan nu rustig naar mijn heksenhutje terugkeren. Dag, lieve vrienden. De groeten aan Joris het vispaard. Daar gaat ze. Het serpent. Wij zullen het haar wel betaald zetten als we terugkomen. Als we terugkomen? Ja, zeg dat wel. We zullen meteen moeten vertrekken en Joost mag weten waar naartoe. Dat zullen we wel ondervinden. Vooruit, vrienden. Op weg. Nou, dan op! Oh, nou kunnen we eindelijk verdrekken. He, He? Dat werd tijd. <tied> That's...